9 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Meegens. Nederlandse bedrijven in Polen leiden imagoschade door het PVV-meldpunt over Oost-Europeanen. Dat schrijft de Pools-Nederlandse Kamer van Koophandel in een brief aan minister Verhagen van Economische Zaken. Volgens directeur Van den Burg loopt de goede relatie tussen de landen nu gevaar. In zakengesprekken moet je het over zaken hebben. Maar nu moet je eerst uitleggen wat er in Nederland aan de hand is.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 De Franse economie is in de laatste drie maanden van het afgelopen jaar onverwacht gegroeid met 0,2 procent. Over een half uur komt het CBS met de cijfers over de Nederlandse economie. Economie-redacteur André Meijnema doet op deze zender verslag daarvan half tien bij de KRO. Het CDA wil het makkelijker maken voor ouders om hun kinderen te helpen bij het aflossen van de hypotheek. Op die manier kan er iets worden gedaan aan de hypotheekschuld van meer dan 900 miljard... en is de schatkist minder kwijt aan hypotheekrenteaftrek. De huidige regeling waarbij ouders hun kinderen belastingvrij 50.000 euro kunnen schenken moet worden versoepeld, vindt het CDA. Kamerlid Omtzigt wil dat bedrag verhogen en ook wil hij dat ouders dat bedrag kunnen uitsmeren over meerdere jaren. Jeugdige criminelen krijgen vanaf komende zomer een elektronische enkelband waarmee jeugdzorg ze dag en nacht kan volgen. Jeugdzorg Nederland wil de enkelband inzetten bij jonge veelplegers en minderjarigen die zijn veroordeeld voor zware misdrijven. Met de enkelband moeten de jongeren leren zich te houden aan afspraken die met hen zijn gemaakt. Zo kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat iemand wegblijft bij het huis van een slachtoffer of niet naar een hangplek gaat. Het ministerie van Justitie en Veiligheid is enthousiast over het plan. Jeugdzorg overlegt de komende maanden met het ministerie over de financiering van het project. In Syrië is een oliepijpleiding in de buurt van de stad Homs opgeblazen. De leiding ligt in de buurt van een soenitische wijk die al dagenlang wordt bestookt door het regeringsleger. Daarbij zijn deze week opnieuw tientallen doden gevallen. Volgens ooggetuigen is er na de aanslag op de pijpleiding een grote brand uitgebroken. In Homs staat een van de twee olieraffinaderijen in Syrië. Ook uit de stad Hama komen opnieuw meldingen van beschietingen door het leger. Het weer vandaag is het in de zuidwestelijke helft van het land bewolkt. Er komen eerst nog wat buien voor. In het noorden en oosten opklaringen. Vijf graden wordt het in het oosten, zeven graden aan zee. Er staat een stevige noordwestenwind. Aan Verkeersinformatie. verkeersinformatie. Er staan nog 60 kilometer file. De meeste files worden nu vrij snel korter. De langste files staan op de A9, Alkmaar richting Amstelveen... voor Knobbetraasdorp, 6 kilometer. Op de A27, Almere richting Utrecht voor Beeldhoven, 5. En op de A28, zolle richting Amersfoort... tussen Amersfoort en Leusden, 5 kilometer.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Drie weken met elkaar in het katshuis. Deuren en gordijnen dicht en tussendoor de lippen op elkaar. VVD, CDA en gedoogpartner PVV hopen zo de moeilijke onderhandelingen over de bezuinigingen ongeschondig met elkaar door te komen. Hoort u zo meer over? Het CDA komt vandaag al met een plannetje. Ja, die partij wil het makkelijker maken voor ouders om hun kinderen te helpen bij het aflossen van hun huis. Op die manier kan er dan iets worden gedaan... aan de enorme hypotheekschuld van Nederland in Nederland... en van meer dan 900 miljard euro. En is de schatkist uiteindelijk minder kwijt aan de hypotheekrente-aftrek. Die kost nu jaarlijks 13 miljard. Volgende maand wordt er door de regeringspartij en de gedoogpartner... al onderhandeld over nieuwe miljardenbezuinigingen en hervormingen. En elke euro die er al kan worden bespaard, is natuurlijk meegenomen. Gaan we over praten met CDA-kamerlid Pieter Omzicht. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan dit helpen dan, meneer Omzicht? Nou, als je op dit moment geld schenkt aan je kinderen voor de aflossing van het huis... moet je zogenaamde schenkbelasting betalen. Ja. En dat is, dus als je zegt, van, ik wil mijn kinderen op weg helpen... Ja, dan moet je 10% of soms zelfs 20% belasting betalen over het bedrag dat je schenkt. Nou, wij zeggen, als je het gebruikt voor de aflossing van de hypotheek dan hoef je die belasting niet te betalen. En de overheid verdient het terug door minder hypotheekrenteaftrek. Aan de andere kant, die belasting die je anders afgedragen had... die komt nu ook niet in de schatkist? Die komt niet in de schatkist, maar dan had die schenking ook niet plaatsgevonden. En dan had je moeten wachten tot het overlijden van je ouders. En uh, dus komt het geld nu eerder in de schatkist... omdat uh, die hypotheekrenteaftrek al van het jaar erop uh, wat minder wordt. En hoeveel denkt u aan hypotheekrenteaftrek op die manier te kunnen besparen? Um, daar hebben we nog geen berekening van gemaakt. We hebben vandaag een debat met de heer Rikers over de fiscale agenda. En uh, dan zullen we dit voorstellen aan hem vragen om het uit te werken. Ja, nou is die enorme hypotheekscheld uh, zo opgenomen... doordat iedereen uh, maar aan het lenen is gegaan en de banken het hebben verstrekt. En nu moeten de ouders, de ouderen het gaan oplossen... Nee, het moet helemaal niet. Het is iets wat je mag oh, doen. Je hoeft het niet, niet nee, nee. <laughs> oh, gelukkig. hoeft niet. Nee, het is iets wat je uh, voor je kinderen mag doen. Ja. En wat er nu gebeurt is, als je eenmalig wat mag schenken... dat hebben we twee jaar geleden geregeld... dan zegt de bank vaak van ja, nou... dan moet u een, uh, een boete betalen, een aflossingsboete. En dan zeggen we van, nou, zorg dan dat je het in drie termijnen mag doen. En bepaalde mensen zeggen ook van... ik heb het natuurlijk niet in één keer zoveel geld, dus doe dat in een paar jaar. En zo zorgen we ervoor dat Nederland minder schulden heeft dat ouders hun kinderen kunnen helpen... en dat de Belastingdienst niet onnodig tussen zit. En tot hoever wilt u het gaan versoepelen? Want uh, het mag nu alleen uh, bij kinderen tot 35 jaar. Daar wilt u vanaf. Het bedrag moet wat omhoog, begrijp ik. Tot hoever wilt u gaan? Nou, in ieder geval zou ik willen dat het voor kinderen tot 45 kan. Dat betekent dat bijvoorbeeld ook ouders die een gescheiden kind hebben... het kind nog een keer op weg kunnen helpen... op het moment dat uh, dat kind weer een ander huis gaat kopen. En... Um... Het zou ook mooi zijn als het in meerdere termijnen betaald kan worden. Of de bovengrens van 50.000 dan echt omhoog moet, dat weet ik niet. Um, wat ik ook zou willen is dat de grootouders er eventueel gebruik van kunnen maken. Oké, okay, ook allemaal mogen ook helpen. Ja, en dat zou dan misschien met een, bela een belastingtarief kunnen. Hmm. En hoe gaat u al die mensen stimuleren om dit ook inderdaad te doen? Dat blijft de mensen zelf of ze het doen. Oh. Ja. Dus en... het, is een, het is een regeling. Ik, ik vind dat als je je kinderen helpt om een huis te kopen... Ik ken ook geen enkel ander land waar dat zo is dat je dan uh, belasting moet gaan betalen. Dus het is goed dat juist op het moment dat het huis gekocht wordt... of dat er extra afgelost wordt, dat je dan wat extra's voor je kinderen kunt doen. Zeg, als we dan toch over die hypotheekrente-aftrek hebben... even vooruitlopend op uh, die uh, drie weken in het katshuis. Wat ligt daar uh, in het verschiet voor het CDA? Wat wordt de onderhandelingspositie? <lacht> ja, u lacht, hè? U daar <lacht> niks op krijgen, <weg>, natuurlijk. <lacht> <lacht> dat heeft u weer helemaal goed begrepen. Ik ga de onderhandelingen uh, niet uh, via de radio voeren over geen enkel onderwerp. Dus u kunt mij allerlei vragen stellen, maar dat is nou precies de reden dat die onderhandelaars daar op tafel zitten. En als ze het bij Radio 1 hadden willen doen, dan had ze het wel aan u aangeboden om drie weken lang in de studio hier in Den Haag te gaan dat zitten. Dat was nog eens leuk geweest. Ja. Ja, dat had hij. Nou, zo'n big border house met politici. Nou. Ik weet niet wat hij daarvan moet vinden hoor. Ja, maar uw inzet wordt aflossen. Aflossen, aflossen van die hypotheekschuld. Daar gaat het CDA voor. Wij vinden het wel belangrijk dat mensen aflossen. Kijk, je hebt een hypotheek om een huis te verwerven. En niet om het huis van de bank te laten zijn. En dat is ook precies de bedoeling van dit plan. Ja, en dan wordt de hypotheekrente aftrek uiteindelijk ook minder... zodat je het wat makkelijker kunt afschaffen, meneer Omtzigt. Wij staan voor een regeling die ervoor zorgt dat mensen uh, hun huis kunnen kopen. En dan past de afschaffing van die aftrek zoals u maar even snel voorstelt, nee. nou niet echt in. Maar goed, u wilt graag onderhandelen. Dan moet u gewoon lid worden van La die drie partijen. En dan moet u secondant worden of zo. Dus, ja. Dat lijkt me wel een geschikte rol voor u. Weet u wat? We gaan dat eens even vragen aan Jos Vullings. Meneer Omtzigt, hartelijk dank, alvast. Graag gedaan. Goedemorgen. Nou, Joost, we hebben het geprobeerd. Ja, het is niet gelukt, hè? Helaas. Nee, nee dit heeft te maken met de radiostilte. Vooraf gaan tussendoor. Dit is wat afgesproken is, geen woord erover. Ja, dat is ook altijd het beste. Wil je er goed uitkomen, dan, dan heb je geen behoefte aan ruzies en lekken. En waarom ze dan altijd het woord radio te gebruiken... dat is natuurlijk voor ons heel erg vervelend. Want dan, dan lijkt het alsof wij als radio nog extra getroffen worden. Ja, ze gaan ook nog in dat, in dat katshuis zitten. Dat is helemaal een vervelende locatie. Bij de vorige onderhandelingen, dus bij de kredietcrisis... toen gingen, gingen de onderhandelaars nog in het torentje zitten. En ja, als ze daar klaar waren, dan hadden we het nog altijd nog, 150 meter tot aan het kamergebouw om ze lastig te vallen met kritische vragen. Maar als ze in het katshuis zitten, dan rijden, komen ze altijd met de auto... en dan zwaait gegeven moment het hek open en dan gaan ze ook weer met de auto weg. Dus ja, dan moeten ze echt zin hebben om wat te zeggen... Uh, willen we ze kunnen interviewen. Het enige wat we wel kunnen is met, met telelensen naar de hal kijken. En dan zie je soms iemand ijsberen of iemand telefoneren. En met dat soort berichtgeving moeten we drie weken gaan doen. Ja, zo is ook lekker voor de radio. Maar daar hebben we onze internetsites voor. Uh, Joost, um, omzicht, uh, Pieter omzicht gaat niet mee. Gaf hij net al aan. Wie gaan er wel mee? Want ze gaan met z'n zessen. Ja, nou het is zeggen de, de drie heren die de coalitie uh, uh, hebben gesmeed. Dus uh, Mark Rutte, VVD. Uh, Maxime Verhagen van het CDA en Geert Wilders van de PVV. En ze nemen allemaal een secondant mee. En nou, Stef Blok mag mee namens de VVD, fractievoorzitter. Ook Sibrand van Haarsma-Buma, fractievoorzitter CDA, gaat mee. Nou ja, Wilders is zelf een fractievoorzitter. Dus die neemt de uh, Fleur Agema mee. Oké. Okay. Nou, um, heeft Verhagen uh, eerder, de vicepremier zich niet helemaal gehouden aan de radio stilte. Die heeft aangegeven dat het CDA. In en zal zetten op hervormingen. Uh, VVD gaat vooral uh, praten over financiële degelijkheid of inzetten daarop. PVV heeft het dan over ontwikkelingssamenwerking bijvoorbeeld. Dat gaan hele lastige onderhandelingen worden. Hè? Dat is al, al meerdere keren aangegeven. Denk jij dat drie weken genoeg zijn? Ja, ja ik, ben, ik, ben, ik ben zelf van de school dat je het eigenlijk wel in een paar dagen moet kunnen. Want kijk hoe moeilijk het ook is. Er ligt uiteindelijk een bedrag. Nou, dat, dat moet je gaan bezuinigen. En. Uh, alle bezuinigingsopties die zijn al lang uh, door ambtenaren in kaart gebracht. Dus het is in feite gewoon uh, kruisjes zetten bij welke maatregelen je met z'n drieën wil. En, en optellen of, of je bedrag haalt. Nou, dan moet je dan nog even laten doorrekenen of de effecten niet te negatief zijn. En dan ben je klaar. En dat zou je, wat mij betreft, heel snel kunnen doen. Ik bedoel, uh, maak er gewoon een kwartetspel van. Al die maatregelen op een kaartje zetten. En iedereen mag één kaart aanwijzen. Uh, van nou, dat moet, mag absoluut echt niet op bezuinigd worden. Dit wil ik heel graag. Nou ja, en de rest is een invoeroefening. En dan ben je er wel uit. Maar helaas werken onderhandelingen zo niet in de praktijk. Het is altijd de gewoonte dat je eerst heel lang elkaar in de ogen gaat staren. En niemand wil bewegen. Want ja, stel je voor dat je als verliezer uit de onderhandelingen komt. Want dat is de grote angst van partijen. Hmm. En dan uh, is drie weken, heb je zeker wel nodig. Maar dat, drie weken is nog steeds wel kort hoor, voor Haagse begrippen. Oké, okay, en dus drie weken lang komt er ook niks naar buiten. Wat gaat er ondertussen? Nou, nou, nou, dat weet ja, niet, nee, dat ligt aan jou. Dat weten we wel. Kom, nou, we, dan kom we vast heel veel collega's wel. collega's. Iets, Komt vast wel ja, iets, maar in die tijd, wat gaat de oppositie zitten doen? Timer draaien? Nee, die gaan zeker geen duimen draaien. Die denken, ah, ze hebben zich vastgepind op drie weken. Dus iedere dag dat het langer dan drie weken duurt... dan, ja, dan gaan wij toch vragen of er niet eens uh, wat mis aan het gaan is... daar achter die, die herken bij het Katzenhuis. Dus die gaan proberen die onderhandelingen te rekken. Dus ja, die gaan natuurlijk heel veel spoeddebatten aanvragen. Zeker als er iets uit, uit, uit die onderhandelingen lekt over een bezuiniging... Ja, dan, dan moet het parlement daar natuurlijk over praten. Dat begrijp je natuurlijk wel. En dat moet dan met premier Rutte en met Maxime Verhagen... Of een, een fractievoorzittersdebat, zodat uh, Stef Blok en Van Haarsma Buma en Wilders naar de Kamer moeten komen. En zo proberen ze natuurlijk uh, die onderhandelingen een beetje te verstoren. Want ze kunnen natuurlijk in, in tegenstelling tot uh, de echte formatie niet fulltime onderhandelen. Want vrijdag is, er is de ministerraad, dus dan, dan kan uh, Maxime Verhagen en Rutte kunnen niet. Na nou, dinsdag heb je altijd het, het vraaguur en fractievergaderingen. Dus ze kunnen ook niet iedere dag, uh, de ja. hele dag bij elkaar gaan zitten. Goed, het worden in ieder geval interessante weken, Joost Vullings in Den Haag. Nou en of, ja. Het is bijna kwart over negen. Wij gaan naar uh, de werken die zijn teruggevonden van schilder Karel Appel. In Engeland zo'n ruim 400 stuks, uh, Hoorden dat eerder al in deze uitzending... gaat om notities, schilderijen, schetsen. We praten erover met de weduwe van Karel Appel, Harriet Appel. Zij is ook naar Groot-Brittannië geweest om de werken te bekijken. Mevrouw Appel, goedemorgen. Goedemorgen. Die tekeningen en schetsen, eh, schilderijen, zijn zo'n tien jaar geleden zoekgeraakt. Ja. Weet u nog hoe dat toen ging? Want wat was dat voor partij? Dan mag ik even één ding rechtzetten. Het gaat alleen maar over tekeningen en niet over schilderijen. Oké, okay, goed. Ja. Dat is bij deze recht gezet. Ja. Tekeningen eh, en ook notities, hè? begrepen wij. No ja, nou ja, schetsen, tekeningen, uh, uh, ontwerpen voor sculpturen die eventueel zouden worden gemaakt. Oké. Okay. Ja. En, en hoe ging dat destijds? Want ze zijn toen zoek geraakt tijdens een transport. Wat, wat was de bedoeling? Ja, het, uh, het zou worden getransporteerd, maar dat is alweer zo'n tijd geleden. En het is gedaan door de assistent van de heer Appel. Toen tijdens, dus ik weet ook niet meer helemaal precies hoe dat gegaan is. Hoe dat, waardoor het zoek is geraakt. En, uh, het is op een gegeven moment op transport gegaan en het zoek geraakt. En maar ze zijn niet gestolen? Ze zijn absoluut... Ik, ik kan niet aannemen dat ze gestolen zijn. Absoluut niet. Ik heb daar geen bewijs voor... En ik denk dat ze inderdaad gewoon verloren zijn gegaan... Dat dat dat die kist ergens anders terecht is gekomen en, uh, en uh, dat, uh, dat dat niet de bedoeling was om het te stelen. Want ook nu, de persoon die het nu weer terug heeft gedaan, ik, die was Bonafide. We hebben aangenomen dat bona Bonafide was en het is ook gebleken. We hebben gewoon die tekeningen teruggekregen. Ja. En mevrouw Appel, wat was de beoogde eindbestemming eigenlijk? Zouden ze het archief ingaan? Ja, ze waren bedoeld, de heer Appel wilde ze toen aan de Karel Appel Stichting schenken... En dat is natuurlijk niet gebeurd, want ik, ja, als ze er niet zijn, kan je ze ook niet schenken. Nee. Ja, dus dat is, niet, uh, dat is toen niet doorgegaan. En omdat we ze nu terug hebben gevonden, zijn ze door mij alsnog aan de stichting geschonken. En u heeft ze gezien, hè? want u bent naar Engeland geweest. Ik heb ze inderdaad gezien. Hoe, hoe zijn de werken daaraan toe? Die zijn er vrij goed aan toe. Er zijn wat kleine dingetjes die een beetje gescheurd zijn, maar het is heel moeilijk om, uh, om dat... Uh, uh, te weten of dat gescheurd was al voordat ze uh, in die dozen gingen, mm -hmm. want dat kan ik nu niet meer checken, of dat het gebeurd is tijdens het transport. Want ik wil het dus vaak zo dat een tekening ook Terwijl het in de handen van de heer Appel is, al uh, een beetje gescheurd was. Ja. Het is belangrijk werk. Geeft het een beeld van de ontwikkeling van de carrière, de ontwikkeling van zijn, van zijn kunst? Nou, in zoverre is het belangrijk werk. Uh, niet commercieel, want die tekeningen zijn eigenlijk niet bedoeld voor de handel. Uh, maar die tekeningen die geven weer bepaalde. Uh, die hebben een beetje sommige ervan hebben een bepaald experimenteel karakter, zoals bepaalde collage's die hij heeft gemaakt, of tekeningen over afbeeldingen uit boeken. En dat soort tekeningen vind je dan later weer terug in de werken, in de schilderijen van Apple. En uh, wat dat betreft heeft het dus een documentaire waarde. Of een onderzoekswaarde, een wetenschappelijke waarde. Dus er zijn ook heel veel van die tekeningen die erin zaten. En er waren ook tekeningen in die waren uitgeprobeerd op een foto, op een polaroid foto. Grote polaroid foto's. waar de heer Appel overheen heeft gewerkt, overheen heeft getekend, okay. zoals hij het was vaker deed. En kan het publiek dit ooit gaan zien, denkt u? Ah, nou, ik hoop het. Het is ons doel toch wel om dingen te laten zien van Apple. Mm -hmm. Ja, maar ik weet, dat, dat is nog te vroeg om er verder iets over te zeggen, want ik heb ze nog niet eens in huis. Nee. Ik weet niet uh, wat voor... We moeten ze eerst documenteren. Er moet nog uitgezocht worden, de waarde, de werkelijke uh, waarde voor, voor een grote publiek ervan. Dus dat, dat is, dat is, daar ben ik nog niet aan toe om dat te kunnen zeggen eigenlijk. Nou, we hebben geduld. We wachten dat rustig af. Harriet Appel, dank ja. dat u ons even te woord wilde staan. Ja, als, ja graag gedaan. Straks in Londen bij de Olympische Spelen is het er weer, hoor. het Holland-Heinekenhuis. Maar zo naar binnen lopen is er niet bij. U moet kaartjes kopen. En dat kan ook. Bij de AWB voor de verkeersinformatie, Edwin Gerrit. Nog een 40 kilometer file. De meeste files staan in de regio Amsterdam. En de meeste zijn niet langer dan 2 of 3 kilometer. Er zijn ook geen opvallende files bij. De langste file staan op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en Knoop het Raasdorp, 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, straks het Heinekenhuis, we gaan nu naar Bierbrouwer-Heineken. Heeft een goed jaar gehad. De omzet stijgt 3,6 procent. De winst met ruim 9 procent. We gaan praten met de Heineken-topman... Jean-François van Boksmeer. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, vertelt u maar, waar haalt u de winst vooral vandaan? Waar verdient u het meeste geld? Nou, in de, in de landen... Waar de bevolkingsgroei meewerkt, waar de economische groei meewerkt en waar de politieke stabiliteit uh, goed is, daar hebben we natuurlijk de grootste groei. Maar ook in Europa, uh, uh, waar de biermarkt eigenlijk niet groeit, uh, zijn we ook gegroeid omdat we onze marktaandelen hebben gegroeid. En dat hebben we dan gedaan omdat we uh, afgelopen jaar veel meer in onze merken hebben geïnvesteerd dan, uh, dan eerder. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Meer, meer in merken geïnvesteerd? Nou, meer aan me campagnes gedaan? Meer aan campagnes, meer aan promoties, meer aan sponsoring. Maar u moet zich voorstellen dat wij ongeveer een dikke procent uh, van onze omzet uh, hebben gespendeerd in, uh, in, uh, in uh, merkondersteuning. En u zegt het al, het stagneert in West-Europa, de bierverkoop. Is dat uh, de crisis waar u last van heeft of is dat ook de slechte zomer geweest? Uh, de slechte zomer heeft over twee maanden gespeeld. Uh, nou, dat kan je nooit uh, van tevoren inplannen. Dat, dat is wat het is. Ik denk dat de structurele factor uh, die uh, ons uh, tegenzit in Europa is de vergrijzende bevolking. Dat is eigenlijk het, uh, de hoofdfactor waarom hmm. de biermarkten gewoon heel langzaam uh, naar beneden gaan. Maar ik dacht altijd, dat de ouderen juist veel drinken, maar dat is. Dus die drinken geen bier, begrijp ik? Die drinken wel bier. Maar als u terugkijkt wat de, de groep is van tussen zeg maar 18 en 35 jaar... die was, uh, die was veel belangrijker in de, uh, zeg maar de mid-jaren 70 tot mid-jaren 80. Dat is eigenlijk de piek geweest van de babyboomers. En okay. dat zich ook vertaalt in de, in de piek van, uh, van bierconsumptie uh, in, in Europa. Maar nogmaals... We volgen uh, een, een politiek van, uh, van waardecreatie in Europa. We, we investeren in onze merken. We willen ons marktaandeel blijven doen groeien. En dat is ons ook gelukt in de meeste landen in Europa. Maar, maar om dat uh, te blijven volhouden... gaat u toch snijden in de kosten voor een half miljard? Hebben wij begrepen, wat houdt dat in? Ja, we hebben over de afgelopen zes jaar al 1,1 miljard gesneden in de kosten. Dat is voor 80% in Europa geweest, waar we grote productiviteitslagen hebben eh, gezet. Eh, met name heel veel brouwerijsluiting. En, uh, die hebben we nu achter de rug. En voorwaarts uh, uh, kijkend zijn de plannen om uh, administratie te integreren op een, uh, in, uh, op een Europees vlak. Hmm. We hebben een shared financial service, zoals dat in het jargon heet, uh, ja. uh, opgezet in Krakau in, uh, in Polen. Ja, het wordt, we dat op... wordt te moeilijk hoor. Gaan er mensen uit? Dat is misschien de makkelijke vraag. En, uh, en een andere is een inkooporganisatie uh, die we wereldwijd uitzetten. En die is in uh, Nederland opgezet. Ja. Ja. Uh, gaan er mensen... Um, er zullen banen blijven vallen. Um, overal in, in Europa, toch in veel mindere mate als dat in het verleden is geweest. Uh, de, de hoofdmoot van de bezuinigingen komt uit uh, inkoopvoordelen. Ja. En dan nog even over de grondstofprijzen, want dat, daar komt, komt u natuurlijk ook mee. Hè? Die waren hoog. Wordt het bier in de nabije toekomst alweer wat goedkoper? Prijzen zijn weer voor 2012 met 6% gestegen. Ja. Uh, oogsten voornamelijk in de maat waren verleden jaren redelijk katastrofaal. Dus dat heeft natuurlijk, dat vertaalt zich met hoge prijzen. Ja. Maar ook Azië vergt steeds meer. Uh, uh, gaan En dat, dat blijft druk uitoefenen uh, op, de, op, de, op de prijzen. En dus je moet dat ook in de verkoopprijs verhalen. Doch uh, Dat ligt natuurlijk wel in relatie tot de bierprijs in een, uh, in een, een wat meer matige uh, proportie. Ja, dus de prijs van bier blijft relatief hoog. Hoger. Ja. Ja. Meneer Jan-Francois uh, van Boksmeer Jan van, Boks, van Heineken. Hartelijk dank voor je toelichting. Dank u, 20 dagen. Goedemorgen. Ja, blijven we nog even bij het merk, want nog een paar maanden dan beginnen in Londen de Olympische Spelen. En ook tijdens deze Spelen is er weer een Holland Heinekenhuis. Zomaar binnenlopen is er niet bij. En mensen moeten vooraf kaarten kopen en die kaarten zijn vanaf nu in de verkoop. Daarom praten we even met Norbert Capetti van het Holland Heinekenhuis. Goedemorgen. Een hele goede morgen. Hoeveel kaarten zijn er in totaal beschikbaar? Dat zijn er ongeveer ruim 100.000. Oké, okay. is er veel belangstelling? Uh, nou ja, we zijn gisteravond eigenlijk al uh, uh, live gegaan zoals het heet met onze website en ticketingverkoop. Uh, gisteren middag rond vijf uur om toch nog even wat te testen. Maar we merken al vrij snel dat de belangstelling op die site uh, groot werd. En dat er al veel uh, bestellingen geplaatst zijn. Dus uh, we, we zien er, het ziet er nou uit dat er, er veel belangstelling voor zal zijn. Ja, 100.000, is dat nou veel? Want hoeveel passen erin op één avond? Of één dag? De maximale capaciteit op enig moment, dus dan moet u denken op het moment dat wij bijvoorbeeld een, een, een huldiging hebben, uh, zal het ongeveer 6.000 personen zijn. Dus dat betekent 6.000 tickets per dag. Ja. Okay. En daar tegenover staat dat er tussen de 30.000 en 50.000 Nederlanders per dag in Londen verwacht worden. Dus dat is ook de belangrijkste reden waarom wij tot dit uh, ja, nieuwe systeem zijn overgegaan. En wat kost dat nou om mee te hossen bij zo'n huldiging? Dat valt mee. Nou, er is gelukkig veel meer te doen dan alleen maar een huldiging. Je kan een gedurende de dag heel goed amuseren in het heinekenhuis om onder andere naar de sportwedstrijden te kijken. En dat voor een bedrag van 12,50 euro. Dan zitten de hendingskosten, zoals het heet, ook al bij En dan kan je de hele dag in het Holland-Heinekenhuis een beetje rondlopen? Ja, de, de, de kaart geeft de mogelijkheid om meerdere keren per dag het huis in en uit te lopen. Dus je kan dus door gewoon naar de Olympische wedstrijden toe... om s'avonds weer terug te, kijken, of terug te komen en hopen met vele Nederlanders... Daar een feestje te mogen vieren als we weer een medaille in de wacht hebben gesleept. Maar meneer Capetti, hoe werkt het nou? Wel koop je een kaartje voor één dag, want dan wil natuurlijk iedereen op die dag van een huldiging daar naartoe komen. Dan heeft u nog rijen voor de deur. Nou, huldigingen zijn niet te voorspellen, ook niet uh, voor met nee. medailles. Uh, wij weten in ieder geval uit, uh, uh, van de partij met wie wij samenwerken, onze de ticketingorganisaties, dat het aantal bezoekers per dag die ook een kaartje heeft voor een Olympische wedstrijd... ongeveer gelijkmatig verspreid is over uh, de gehele Spelen. Dus het is niet zo dat er op enige, enige dag zeg maar, veel meer Nederlanders... Uh, zullen verwacht worden dan, uh, dan uh, op andere dagen. Uh, maar daarom uh, ja, willen we ook juist van tevoren iedereen oproepen... om echt nu al ja, je bezoek aan het Holland-Heinekenhuis te gaan plannen. Want anders ben je misschien, uh, ja, loop je dat feestje misschien mis. Ja, zonder kaartje kom je er niet in. Norbert Capetti in. van het Holland-Heinekenhuis. Hartelijk dank. Geen dank. Goedemorgen. Dag. Tot slot gaan wij nog even naar uh, Groningen. Over anderhalf uur uh, weet uh, namelijk het uh, uh, vliegveld Eelde of de start- en landingsbaan langer mag worden. De Raad van State doet straks uitspraak over de bezwaren van de omwonenden. Plannen voor de uitbreiding bestaan al zo'n 35 jaar. Wij gaan nu naar directeur Jos Hille van de Luchthaven. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw. Wat denkt u dat het gaat worden? Uh, spannend, uh, maar tegelijkertijd ben ik uh, positief. Uh, want uh, de uitspraak waar we nu op wachten uh, is vooral ingegeven door het onderzoek naar de staatssteun... dat nog moest worden uitgevoerd uh, naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van staat in 2008. Uh -huh. En dat onderwerp is uh, overduidelijk in het voordeel van de luchthaven uitgepakt. Uh -huh. Goed. Uh, maar meneer Hillen, dan even over die baan. Want waarom zou die langer moeten worden? Nou, uh, die baan moet langer worden, omdat die uh, antwoord moet geven aan de behoeften van Europese vliegverbindingen in uh, Europa en ook in ons land. Aha, als die niet langer wordt, dan moet u vluchten gaan missen? Dan uh, kunnen we in ieder geval maar bestemmingen vliegen rechtstreeks van een uur of twee. Want vliegtuigen kunnen hier uh, uh, niet volbeladen vertrekken met brandstof. Uh, dus zijn er ook altijd tussenlandingen nodig in Maastricht of in Eindhoven of op Rotterdam. Uh, en met een baan van 1500 meter zijn die rechtstreeks vluchten naar de bestemmingen waar de Nederlandse burger naartoe wil vliegen. Canarische eilanden, uh, Turkije, Griekenland en nog verder zijn wel bereikbaar. Dus we halen daarmee een achterstand in van vele jaren. Ja, dat kan natuurlijk goed zijn voor de regio. Maar ik kan me ook voorstellen, en dat is ook waarom het bij de Raad van State ligt, is dat omwonenden er geen trek in hebben. Wat, wat kunt u ze bieden? Nou, wij kunnen ze bieden dat we aan alle milieuvoorwaarden uh, voldoen. Uh, uh, er zijn regels voor, er zijn wetten voor, daar is allemaal aan voldaan, sterker ja, maar, uh, nog. Het, het zal wel meevallen met geluidsoverlast, zegt u? Jazeker, want uh, er is een uh, geluidskontoor uh, uh, afgesproken binnen de aanwijzing, hè, waar ook uh, uh, uh, akkoord over is. En daar gaan we ons, ons netjes aan houden, daar mm. gaan we niet overheen. Maar meer lawaai komt er toch, want dat worden zwaardere vliegtuigen met een langere aanloop. Uh, dat nee, kan niet anders. Er, er, nee. Er komt, er komt meer lawaai tot de grens die Groningen Airport Eelde mag ja, ja. hebben. U blijft binnen de contouren, maar er komt meer lawaai. Er komt meer lawaai totdat de, zeg ik maar, de grenzen bereikt worden. En daar moeten we het dan op handhaven. Ja, maar goed, dus dan krijgen we mensen er wel meer last van. Ze gaan er in ieder geval meer horen dan nu. Ja, ja. dat is correct. Ja. Maar het moet toch maar doorgaan. Ja, we hebben met elkaar afgesproken. Dat is al in 1955 begonnen dat Groningen Airport Eelde in Noordoost-Nederland... van groot belang is voor de ontwikkeling van de regionale economie. Dat is al heel, heel lang zo. Uh, onze luchthaven heeft een hele belangrijke maatschappelijke nutfunctie. Uh, wij zijn hier voor uh, toeristen, we zijn hier ook voor zakenvluchten... we zijn hier voor medische vluchten, voor de traumahelie, voor allerlei zaken die van belang zijn voor de ontwikkeling... en de maatschappelijk welzijn van dit gebied. En dat is ook de basis onder het bestaan zeg, van deze luchthaven. Ja, en is die ruimte er ook nu nog, die ruimte voor groei daar... Uh, met een grotere luchthaven, ook in deze economisch mindere periode? Ja hoor, de ruimte... Wij benutten de, de beschikbare hoeveelheid geluid, bij lange na nog niet. We kunnen wat dat betreft nog veel verder groeien... voordat we die grens van de geluidskontour om wat ingewikkeld te zeggen, bereiken. Goed, hartelijk dank voor je uitleg. Graag gedaan. Directeur Jos Hille van de Luchthaven in Eelde. Goedemorgen. Het is uh, bijna half tien. We gaan gauw door naar de collega's van de Caro. Want wij zijn zeer benieuwd naar de cijfers van het CBS, Sven. Man, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Die gaan we samenbrengen zometeen. Met mm -hmm. daar aan vaste reacties van uh, Bernard Wientjes, de voorman van de werkgevers. En Agnes Jongerius, de voorvrouw van de vakbeweging. Paola heeft ook nog iets anders aan het hoofd van de PVV-website: stadions voor het EK voetbal in juni zijn nog lang niet klaar. En na de Dominomus, de trauma Meeuw en de Necro-eend, heeft het Rotterdamse Natuurhistorisch natu natu Museum. Waar ga je nou mee komen? Ja. Ter een nieuw ik een dier bij, namelijk de Tweede Kamermuis. Ik ja? hoor u allemaal zometeen. Na het, uh, het uh, iets vervroegde nieuws van half tien. Hier is Donald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. De Duitse economie is zoals verwacht in het vierde kwartaal van 2011 gekrompen. Ten opzichte van het kwartaal ervoor was de teruggang 0,2 procent. De Franse economie daarentegen is de laatste drie maanden van het afgelopen jaar onverwacht gegroeid met 0,2 procent. Het CBS, was gezegd, komt zometeen met cijfers over de Nederlandse economie. Alle details hier op Radio 1. Nederlandse bedrijven in Polen leiden imago-schade... door het PVV-meldpunt over Oost-Europeanen... schrijft de pools nederlandse Kamer van Koophandel in een brief aan minister Verhagen. En de Kamer wil dat de Nederlandse regering afstand neemt van het meldpunt. In Syrië is een oliepijpleiding in de buurt van de stad Homs opgeblazen. De leiding ligt in de buurt van een soenitische wijk... die al dagenlang wordt bestookt door het regeringsleger. Daarbij zijn deze week opnieuw tientallen doden gevallen.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 Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Zakken we verder weg in een recessie. Hoe staat onze economie ervoor? De jongste cijfers van het Centraal Bureau voor de statistiek... en de reacties van Bernard Wientjes. Van de werkgevers en Agnes Jongerius van de werknemers. Stadions in Polen nog lang niet klaar voor het EK voetbal. natuurhistorisch museum heeft een nieuw pronkstuk. Een tweede kamermuis. En dat ochtendhumeur van Koos Postemaat is half tien precies. Dit is De Cairo met Goedemorgen Nederland. Roy Herkens is vanochtend in Wegel. Waar de medewerkers van Jumbo zich geïntimideerd voelen door hun leidinggevende. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedeborgennederland.nl Snel door nu naar Leidserveen, waar het Centraal Bureau voor de Statistiek huist... met de nieuwste cijfers over onze economie. NOS-collega André Meijnenma, goedemorgen. Goedemorgen, Sven. Wat zijn ze? Een krimp van de economie in het vierde kwartaal met 0,7 Dat is best fors hoor. 0,7 procent. Bovendien is het cijfer over het derde kwartaal met een tiende van de procent ook bijgesteld naar een krimp van 0,4 En dat brengt de gemiddelde eh, economische groei van ons land op 1,2 over het hele jaar 2011. Maar zoals gezegd, een krimp in het derde kwartaal en dus een krimp in het vierde kwartaal. En dat betekent bij elkaar opgeteld: twee op één volgende kwartaal met een krimpende economie in plaats van groei betekent een recessie. Dus we zitten officieel in een recessie. Ja. Zijn er ook nog cijfers bekend over de consumptie? Ja, want je vraagt ook af waar komt die krimp door, waar is het aan toe te schrijven? Nou ja, ze zien in ieder geval dat de, de consumptie door huishoudens is uh, afgenomen. Het heeft alles te maken met het feit dat consumenten weinig vertrouwen hebben in de economie. Ze zijn geschrokken van de schuldencrisis die maar blijft dooremmeren. Uh, bovendien is Hoorn ook de verhalen over oplopende werkloosheid en dat het dus minder wordt met de economie. Want zoals minister Van Hagen van Economische Zaken uh, drie maanden geleden al zei bij de cijfers over het derde kwartaal... dat uh, de schuldencrisis, nu ook de reële economie, gewoon de bedrijven en de huishoudens begint te raken. En niet meer ver weg als zich afspeelt in Griekenland en Spanje en Portugal. Uh, maar dus niet dicht bij huis is gekomen. En daar schrikken mensen van. En dus houden mensen de hand op de knip. Want ze denken er komt zwaar weer aan. Bovendien de bezuinigingen worden over ons uitgestort dit jaar. Mensen zien dat aankomen en worden voorzichtiger met hun uitgavenpatroon. Dus de consumptie van huishoudens is gedaald. Bovendien de overheid houdt zelf ook een flinke hand op de knip. En zorgt ervoor dat er niet te veel geld de deur uitgaat. En dat betekent ook dat daardoor de economie minder gestimuleerd wordt. En bovendien, doordat de economie in de hele eurozone ook achteruit hobbelt... Eh, wordt er ook minder uitgevoerd. En dus zie je ook de daling eh, optreden van de export van Nederlandse producten. Nou, dat als bij elkaar opgeteld levert dus zo'n krimpel van 0,7 in het derde kwartaal. Juist. Nederland dus die officieel beginnen met de, de persconferentie De toelichting op die uh, cijfers. Uh, en die zal worden gegeven door uh, Peter Hein van, uh, van Mulligen. En die gaat over enkele minuten beginnen, denk ik. En daarmee zal worden uitgelegd hoe het precies komt... dat wij in het vierde kwartaal dus uh, zoveel minder gedaan hebben economische groei en dus opgeteld twee kwartalen krimp een, een recessie zitten. Milde ja. recessie heet het dan wel, want als je vergelijkt met de recessie van 2009, is dit een milde krimp, maar desalniettemin toch geen groei. Nee. De van Mulligen is al aan het woord of niet? Nederlandse economie krimpt. Dat is een woordvoerder van de CBS wanneer het gaat om de, Nederlandse de economie. Nederlandse economie met 0,7 gekrompen ten opzichte van een jaar eerder.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 Kijken we naar de kwartaalcijfers, dan, dan uh, zien we hier duidelijk dat er in het vierde kwartaal opnieuw een krimp was van 0,7%. Dit volgt op een krimp van 0,4% in het derde kwartaal. En daarmee zit Nederland nu volgens de gangbare uh, definitie in economische recessie. Dat zien we ook terug als we naar het indexcijfer van het BBP kijken... In 2009 had Nederland de zwaarste economische recessie sinds de Tweede Wereldoorlog. Daarop volgde een uh, ja, bescheiden economisch herstel. En dat herstel is nu omgeslagen in een nieuwe neergang. In de rest van de presentatie ga ik nu in op de details. Wat laten de verschillende bestedingscategorieën zien? Hoe doet Nederland het in internationaal perspectief? En wat is de situatie op de arbeidsmarkt? We gaan eerst naar de bestedingen. Daarbij valt direct op dat het vooral met de consumptie in Nederland niet goed gaat. De consumptie van huishoudens laat het hele jaar al een duidelijke krimp uh, zien. Nee, nee, nee, en deze krimp door. is ieder kwartaal alleen maar groter geworden. Ook de uitgaven van de overheid laten nu een krimp zien. En dat is de eerste krimp bij de overheidsuitgaven sinds 2005. De overheid is aan het bezuinigen geslagen. En dat zien we hier terug in de bestedingen. Bij de investeringen zien we nog wel een groei. Maar deze groei is in de loop van 2011 alleen maar afgezwakt. Daarbij komt dat de groei van de buitenlandse handel uh, is afgezwakt tot bijna een nulgroei. Dus de investeringen en de export, die in de voorgaande kwartalen de economische groei nog wel op peil hielden, slaagden daar in dit kwartaal niet weer in. Ik maak hier ook even een uitstapje naar de indexcijfers van de bestedingen. En de indexcijfers laten we even zitten voor wat ze zijn, André. Het is dus zo dat een groot gedeelte van het verlies in het vierde kwartaal... is te verklaren door uh, het stilvallen van de export. Kan ik het zo uitleggen? Dat is een belangrijke motor, want je zou kunnen zeggen... de export is natuurlijk uh, voor Nederland sowieso natuurlijk een heel belangrijke factor. Uh, onze handel met uh, het buitenland, met Duitsland, met name... maar ook met andere Europese landen en daarbuiten... is natuurlijk altijd de motor geweest van de Nederlandse economische groei. Aan de andere kant, eh, ook de huishoudens dragen een steentje bij wanneer het gaat om de economische krimp. Want die huishoudens, zoals gezegd, die eh, houden de hand op de knip, geven veel minder uit. En die optelsom van minder uitgevende consumenten, ook een minder uitgevende overheid. En een fors terugvallende export ja. eh, zorgt ervoor dat we dus met elkaar in de eh, krimp in plaats van groeien. Ja, de opvallend cijfer is nog wel een lichte stijging van het aantal banen, zie ik staan. Eh, op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Maar dat zal dan van tijdelijke aard zijn als we in een recessie zitten, lijkt me zo of niet? Dat lijkt mij ook wel. Aan de andere kant uh, we zien we dat de werkloosheid toch wel voorzichtig oploopt. Hoewel dat nog een reuze meevalt hoor. Vergeleken met uh, sommige eerdere voorspellingen. dat misschien de werkloosheid pijls al op gaan lopen. Daar zien we voor alsnog nog niet weinig tekenen van. Wel bijna 6% werkloosheid. 450.000 mensen die zonder baan zitten. Best veel natuurlijk. Maar het is nog niet de astronomische bedragen die je soms bij een recessie zou verwachten. Bovendien het is het natuurlijk een milde recessie. Uh, vergeleken met die recessie van 2009 zijn dit soort cijfers, een krimp, uh, wel fors en vervelend. Uh, maar nee. nog geen drama. Nee, goed. Wat de consequenties zijn, eh, dat hoort u zometeen van Bernard Wientjes... en van Agnes Jongerius. André, blijf vooral meeluisteren. Daar mochten er nog nadere details worden bekendgemaakt... door het Centraal Bureau over de, de goed Statistiek... Goed. die van belang zijn voor ons om te weten. Horen we dat graag voor je. Dankjewel voor dit moment. Door nu naar Bernard Wientjes, eh, de voorzitter van de werkgeversorganisatie... VNO-NCW. Meneer Wientjes, goedemorgen. goede goedemorgen. Uw reactie, om te beginnen maar eens. Nou ja, dat is niet, dat is niet enthousiast uiteraard. Ik, we hadden er wel een beetje op, op gerekend... En, uh... ...dat er een recessie aan het komen was of definitief aanwezig zou zijn. Ik had gehoopt dat de, dat de krimp wat, wat minder groot zou zijn, 0,7 valt me wat tegen. Dan praat je natuurlijk altijd over, over tiende, maar Duitsland uh, 0,2, toen ik dat vanmorgen al hoorde... ...dacht ik, ja, er zal in ieder geval meer dan 0,2 zijn, omdat de Duitse industrie, met name de exportindustrie... ...wel beter draait dan de Nederlandse industrie, die natuurlijk wel... ...ook goed draait, maar toch een relatief kleiner aandeel van het nationaal product heeft. Dus het is wel een, een zorgelijke ontwikkeling. Ja, nou heb ik altijd geleerd dat Duitsland en Nederland redelijk communicerende vaten zijn. Hoe kan het dat de Duitsers nog niet in een recessie zitten en wij wel? Omdat in Duitsland het aandeel van de export naar landen buiten Europa... ...waar er natuurlijk nog duidelijk groei aanwezig is. Denk aan het Midden-Oosten, China, Zuid-Amerika... ...dat het aandeel van die export hoger is dan Nederland. Nederland heeft wel een hele sterke industrie, toeleveringsindustrie... Maar als, uh, als deel van het nationaal product is dat relatief kleiner dan in Duitsland. Dus we profiteren wel van de Duitse uh, sterke economie, maar wat minder dan Duitsland zelf. Ja, betekent dit nu in uw ogen dat er nog meer zal moeten worden bezuinigd dan oorspronkelijk uh, al was voorzien? Of ja, dan wachten, we, dan wachten we natuurlijk op het, uh, het spannende ja. cijfers van het CVB. Ja, ja. Maar dit zijn, dit zijn natuurlijk de voorlopers van dat soort cijfers, dat weten we. Maar, u ook. maar één, ding, één ding is voor mij zeker nu: dat in ieder geval bezuiniging niet omgezet mag worden in lastenverhoging. Iets waar, waar, waar absoluut de consumenten niet op zitten te wachten. Het consumentenvertrouwen is het probleem. Dus het is weer een, eigenlijk een stimulans om toch nog eens een keer goed te kijken hoe we in godsnaam die bouw weer aan de gang krijgen. Want daar ligt het grootste probleem in de Nederlandse in de economie. Uh, maar in, uh, in ieder geval geen lastenverhoging voor burgers en voor bedrijven. Want dat zou dan juist vernuikend zijn in een recessie die weliswaar mild is. Maar toch uh, het opzichte van het uh, ja, kwartaal daarvoor uh, aan het verdiepen is. Ja, en uw nullijn blijft nu helemaal overeind staan? Ja, dat is natuurlijk duidelijk. Kijk, als, als, als er dus niet, niet bezuinigd kan worden, althans, laat ik zo zeggen, als de overheidsfinanciën die gerepareerd moeten worden, want dat blijft de overheid staan, we moeten naar die 3% tekort in 2013, als die, uh, als die uh, onder controle gekregen moet worden, dan moet de overheid natuurlijk minder uitgeven. En dan is natuurlijk een algemene nullijn. Het allerbeste altijd voor de economie of schieten we daar nog onder? Nou ja, dat is. Dat, ik wil geen, euh, laten we dan nou maar eerst maar eens even praten over die nullijn. Kijk, dat is voor de overheid belangrijk. Als de overheid een nullijn heeft, dat is enorm belangrijk voor hun uitgave. En dan zit daar natuurlijk aan vaste koppeling. Uh, en ik heb uh, over bedrijfsleven gezegd. Natuurlijk, bedrijven die er nog erg goed draaien, die zijn er. Daar moet je maatwerk voor verrichten. Laten we met elkaar nou solidair die nullijn handhaven. Ja. Er wordt natuurlijk wel gezegd dat de Duitsers, Duitsers andersom denken. Maar de Duitsers hebben natuurlijk tien jaar lang de loonkosten ten van Nederland aanzienlijk gematigd. Ja. Dus uh, als de Duitsers het nu echt eraan gaan verhogen, is het goed voor de zeker. economie. Ja, maar goed, als u zegt hou vast aan de nullijn en u houdt tegelijkertijd een pleidooi om de lasten niet te verzwaren. In ieder geval gaat de koopkracht van mensen erop achteruit als je de nullijn uh, handhaaft, Want de inflatie ja. blijft gewoon doorgroeien. Ja, maar dus... als je, als nou zegt ook de overheidsuitgaven, ook de, de, de, de, zeg maar, de kosten van de gemeente, ook de legers voor alle, alles wat, de, wat, wat wij aan de overheid betalen, bevries je ook op nul. Ja. Dan beïnvloed je daar de inflatie ook sterk. Kijk, wat we niet kunnen beïnvloeden in Nederland is uiteraard de prijs van de olie. Dat, dat is afhankelijk van de nee. wereldteconomie. Maar een stuk van inflatie oh, kunnen wij zelf beheersen. Als je kijkt tot de gemeentes, dus tegen alle gedachte, afspraken in, toch weer een woz aanzienlijk verhogen, toch ook weer een leger aanzienlijk verhogen. Ja, dat is allemaal niet goed. Als we dat nou eens een keer een jaar met elkaar bevriezen... Ja, als nou, u, u zegt nullijn lijn, bevriezen, al die kosten... maar de olieprijs waar u het net over heeft... die kunnen we niet, die kunnen we niet meer, ze zegt u nee. zelf al. Die is torenhoog. En een groot deel van de kosten van de, van de prijs aan de pomp... waar ook uw leden mee te maken hebben, is, die komt door de accijns. Vindt u dat de overheid daar de lasten zou moeten verlichten? Met andere woorden, de accijns dan maar een beetje naar beneden doen zijn dat de olieprijs hiervan niet verder stijgt. We hebben natuurlijk een absolute hoogste prijs uh, volgens mij aan de pomp ooit gehad. 1,77% zag ik gisteren. Ja, en, en meestal is het gevolg van een recessie uh, dat ook daarmee de olieprijzen gaan dalen. Laten we hopen dat dat gaat gebeuren. Ik denk dat uh, als de recessie wat breder is, Duitsland, Nederland, zullen meer landen in recessie komen, dan zal ook dat invloed hebben op de grondstofprijzen en ook op de olieprijzen. Dat hopen we dan maar. In ieder geval de inflatie die we zelf kunnen veroorzaken, en dat ja. doet heel veel, dat is bijvoorbeeld de overheidsinflatie, ja. die zou eens moeten bevriezen. En dat geldt dan ook voor een bevriezing van tot ook voor bonussen, ook voor hogere inkomens, ja. allemaal een jaar passend plan. U pleit niet voor het verlagen van de accijnzen op brandstof. Nou ja, kijk, als dat, als dat nodig zou zijn. Maar aan de andere kant zitten we natuurlijk met een probleem dat de overheid inkomsten moet hebben. We ja. zitten met het probleem dat niemand weet precies hoeveel, maar dat in ieder geval ergens tussen, tussen de 5 en 10 miljard wordt steeds ja. meer vervolgend bezuinigd moet worden. Ja. ja, en als je dan Axijze gaat verlagen, dan moet het ergens anders weer verder bezuinigen. Ja, worden. met andere woorden, het antwoord is nee. Het antwoord is, ja nou ja, ik ga er niet over, maar nee. het lijkt op dit moment. Niet verstandig, gezien het totale pakket van bezuiniging dat noodzakelijk is. Bernard Wintjes, de voorman van de werkgevers, voorzitter van VNO-NCW. Ik dank u wel. In ieder geval is ja. wel duidelijk dat het kampement op het Katshuis, waar ze met alle dus Rutte, Wilders en Verhagen drie weken zich gaan terugtrekken... dat dat misschien wel eens wat langer zou kunnen gaan dieren op deze manier. Door nu naar Agnes Jongerius, voorzitter van de FNV. Goedemorgen. Goedemorgen. Uw reactie? Nou ja, Nederland eh, krimpt meer dan Duitsland. Frankrijk groeit nog... Uh, ik zou zeggen, uh, dit vraagt dus om een vertrouwensfotum in de uh, economie. Uh, volgens mij zijn mensen zeer, uh, zeer beïnvloed uh, door uh, de bezuinigingen van het kabinet. Er is geen vertrouwen in de woningmarkt. Uh, uh, en we zien eigenlijk met z'n allen uh, wel regeringsleiders naar Europa afreizen. Maar een echte oplossing van de eurocrisis is er nog uh, niet. Dus... De consument, de consument houdt de hand op de knip. U klinkt als Geert Wilders. Um, nou, ik klink, dacht ik, vooral als, me, als mezelf. Uh, ik denk dat het belangrijk is uh, dat we uh, de eurocrisis oplossen. Uh, maar ook dat we in Nederland nu verstandig beleid gaan, uh, gaan voeren. Ja. Um, bouwsector, bijvoorbeeld, 10% van onze Nederlandse economie. Ja, hoe gaat u die stimuleren? Uh, we moeten echt. Nou ja, daar moeten we toch nu echt werk gaan maken van met wat overheidsgeld. Zorgen dat we huizen gaan renoveren, dat we ze energiezuiniger maken. Dan hebben we ook minder last van die hoge olieprijzen. En dan kunnen we er ook voor zorgen dat mensen die in de bouw werken weer gewoon aan het werk gaan. En dat zij ook gewoon bijdragen aan belasting uh, en premies. Dat yep. lijkt mij voor iedereen uh, beter. Het lijkt yep. mij dus goed yep. dat we gaan stimuleren... Uh, in plaats van de economie verder kapot te bezuinigen. Goed, ik constateer dat u met Bernard Wintjes eens bent dat de bouw een impuls moet krijgen... en dat daarmee uh, een soort van vliegwieltje ja. voor de economie kan ontstaan. Uh, iets anders is, hij pleit voor een nullijn, Want er zal nu eenmaal moeten worden bezuinigd. De lonen zijn te hoog te, in vergelijking met Duitsland althans te snel gestegen. Dus iedereen, uh, ook wat het kostenniveau van de overheid betreft, gewoon uh, op de nullijn En uh, dan beïnvloed je ook de inflatie, dus dan leid je zo min mogelijk koopkrachtverlies. Bent u daar ook voor, vraag ik bijna als een open deur. Um, volgens mij weet u het antwoord uh, wel. Nee, nee, nee, we zijn daar niet voor. Tegen. Nee, wij zijn daar niet voor. Want, uh, want die nullijn, die nullijn voor iedereen, die drukt het consumentenvertrouwen nog verder weg. Die zorgt ervoor dat er nog minder besteed, uh, besteed wordt. Ja. Het is dus een slecht recept wat we op dit moment echt niet moeten toepassen. Eerder heeft het CPB, eerder hebben ook uh, organisaties als de IMF en de OESO gewaarschuwd... ...bezuinig je economie nou niet kapot. Ja. Uh, en als we niet uitkijken, als ze daar de verkeerde beslissingen nemen in dat kampement, op het uh, katshuis, ja. uh, dan gaan we dat wel doen en dat zou heel slecht zijn voor Nederland. Maar goed, mevrouw Jongerius, u weet ook dat wij met een begrotingstekort zitten dat te groot is voor Europese maatstaven en dat moet teruggebracht worden, dus het geld moet ergens vandaan komen. Ja, en dan gaat het nog steeds over de vraag... Eh, op welke termijn ga je dat eh, doen? Moet je alles in één keer nu precies op het verkeerde moment gaan bezuinigen... of neem je daar wat rustiger de tijd voor? Ja. En ja, als je zegt... Eh, we moeten iets eh, doen aan de overheidstekorten... ik zou zeggen, eh, kijk eens eh, naar de bonussen eh, die nu weer uitgedeeld worden. Kijk eens eh, naar de bankenbelasting. Kijk eens naar het tarief van de vennootschapsbelasting... Kijk eens in de richting van de mensen die wat kunnen leiden. Maar dan gaat u in juist de lasten verzwaren. maar of met een dan? uitkering ja. of met een modaal salaris aan te pakken. Maar tot slot, gaat u juist de lasten verzwaren uh, uh, waar Bernard Wintje zegt... dat moet je nou vooral niet doen, want dan doe je precies wat u niet wilt. Nou, het is namelijk de impuls in de economie wegnemen. Ja, alleen het is dus de vraag hoe je die lasten uh, verzwaart en, en wie je aanslaat. Nou ja, Als je de bedrijven die uh, de, de banen uh, creëren voor uw uh, leden... Uh, als je die zwaarder gaat belasten, dan gaat het in die bedrijven minder... en dan staat de werkgelegenheid onder druk. Dat zijn de, de simpele wetten van de economie, toch? Uh, maar ik denk dat we ook nog uh, als burgers van dit land, als belastingbetalers... nog een rekeningetje uit hebben staan uh, bij bijvoorbeeld de financiële sector. Bankenbelasting, transactietaks, kijk daar eens uh, naar... Maar als je kijkt naar wat er nu verstandig is... dan zou ik zeggen, investeren, zorg voor het vertrouwen van de consument... zorg dat ze geld om uit te geven hebben. Ja. Dat is een beter economisch recept... Ja. waar mensen nu denken, ik vertrouw het niet, ik hou mijn geld op zak... dan nu plat iedereen op de dunne lijn te duwen. Tot slot, het zou wel eens een heet voorjaar kunnen worden, kortom. Nou, het wordt in ieder geval een ingewikkeld, voor uh, voorjaar. Te beginnen in dat kampement. Uh, Occupy Katshuis, geloof ik. Uh, uh, ik weet althans niet of ze mogen blijven. Je gaat over de slaan, de dan, uh, Nee, ik niet. Maar oh. uh, uh, uh, uh, Mark Rutte nodigt toch gasten uit drie weken lang op, ja, het, uh, uh, op het Katshuis. Dat is zo, ja. Volgens mij wordt het eerst daar ingewikkeld. Uh, maar ik zou zeggen. En eh, beste mensen, neem daar nou de juiste beslissingen. Bezuinig de economie niet kapot. Goed, en u hebt tot en met het voorjaar in ieder geval nog de tijd om zich er tegen aan te bemoeien. Ik dank u zeer. Agnes Jongerius, is de voorzitter van de FNV. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u in de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Astronaut André Kuipers blijft zes weken langer dan gepland in de ruimte. Op 1 juli zet hij voor het eerst in zes maanden weer voet op aarde. Hoe lang kan een mens eigenlijk het in het heelal volhouden? Ruimtevaartdeskundige Piet Smolders geeft het antwoord. Uh, hoe lang een mens in de ruimte kan blijven weten we eigenlijk niet. We weten alleen dat de Russische arts is, Valeri Polyakov, die 14 maanden aan één stuk in het ruimtestation Mir heeft gewoond in de jaren 90. Nou, en die Russische arts is er nog steeds. Dus kennelijk is dat een mogelijkheid, 14 maanden. Maar het is wel zo dat het lichaam er dreigt op achteruit te gaan. Dus je moet heel zwaar, zwaar trainen, van 2 twee tot 2,5 uur per dag... om te zorgen dat het lichaam eh, voldoende in conditie blijft. En dan vooral de spieren en het skelet. Het skelet eh, verliest kalk in elk geval in gewichtloosheid. En eh, nou ja, dat soort dingen moet je zoveel mogelijk compenseren door fors te trainen. 14 maanden is de nu toe dus het record. U bent weer helemaal bij, dankzij Piet Smolders. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar... goedemorgennederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Ja, dus ik moet tempo maken straks. Dames en heren, Polen is nog niet klaar voor het EK voetbal. Maar eerst... Dat was dus Polen dat nog niet is klaar is voor het EK voetbal. En dat heeft te maken met problemen met de stadions... die nog niet in orde zijn. Dan nu. 3, 2. One, go! Deze dag. 1967. We waren ongerust over de politieke situatie in ons land. Over de tanende invloed van de kiezers. We wilden er zo graag wat aan doen, maar we wisten niet hoe. Ja, u hoorde de bronzen stem van Hans van Mierlo. Die vraag in de verkiezingspot van D66 kwam een antwoord. Want op 15 februari, deze dag dus in 1967, doet D66 voor het eerst mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. En ze zijn de grote winnaar. De partij van Hans van Mierlo krijgt zeven zetels in de Kamer. Jan Terlouw is lid van het Eerste Uur. In 1966 werkte ik nog in Zweden en ik was in januari net lid geworden. Ik weet nog wel dat de overwinning groot was en onverwacht in die zin dat er natuurlijk heel veel te doen was in de samenleving, heel veel verandering. Bedrijven mochten niet meer vrij op water en in de atmosfeer hun giflozen en studenten die kwamen in opstand en in de cultuur was er heel veel te doen. En die politiek die zat nog behoorlijk vastgeroest. En toen kwam er een partij die zei dat rikken we los. Weg met dat ver verroeste bestel. En nou ja, dat was voor die tijd een enorme, enorme overwinning, zeven zetels. Dat weet ik nog wel, dat ik dat heel opmerkelijk vond. En leuk dat ik bij die partij hoorde. En dan wil ik u het tweede voorstel doen. Ja. Acht u het niet verstandiger om wanneer wij toch daar een dag aan moeten geven... om dan een dag in goede voorbereiding het programma, zowel als de kandidaatstelling, af te werken. Wie is er voor om de tweede kerstdag daaraan te geven? 18 december van het vorig jaar. De Democraten 66 congresseerden in de RAI in Amsterdam. Jawel, het was een verwarrend slot die tweede dag. Dat komt ervan als men je onverhoedst de zaal uitzet en je toch nog wat met elkaar hebt af te spreken. Ik hoop dat u begrip ja. hebt, u hebt er zelf aan meegewerkt, dat er op deze ongebruikelijke wijze een eind is gekomen. aan een zeer ongebruikelijk, wat een zeer democratisch congres. Het was een vreedzame revolutie. die in de hele maatschappij bezig was. en die in dat jaar in Nederland ook zijn politieke vertaling kreeg. Now we a revolution. come the face of things to come. Mijn eerste ontmoeting met Hans van Mierlo was. In het begin van het jaar 67, toen hij een toespraak had gehouden in Utrecht... waar wij woonden, hij reed geen auto... en ik heb hem toen s'avonds naar Amsterdam gebracht... en daardoor een beetje met hem kunnen doorpraten. Zie je dat? Ja, graag. Toch hebben we iets gedaan. We hebben meer mensen om ons heen verzameld. En niet alleen uit Amsterdam, maar uit alle windstreken van ons land. We ja. waren wel heel verschillende mensen. Uh, hij jurist, ik natuurkundige... Ik in de natuurwetenschappelijk onderzoek, hij zat midden in die partij, journalisten ook. Het was een wereld die ik slecht kende. Mijn naam is Van Mierlo, ik kom voor de politieke zendtijd van D66. Ah, ja, van... Er is heel veel veranderd. D66 is natuurlijk toch een beetje gevestigde partij geworden. Eigenlijk de enige van al die nieuwe partijen die de tand destijds heeft doorstaan. Ze zijn allemaal verdwenen. DS-70 en de boerenpartijen en oudere partijen enzovoort. ppr PSP, hoe ze allemaal heten, alleen D66 heeft het overleefd en is nu langzamerhand een oude historisch gegronde partij geworden. Jan Terlouw blikt er terug op de eerste verkiezingsoverwinning van D66. Deze dag in 1967. Het is zeven minuten voor tien. U luistert naar de Kairo op Radio 1. We gaan naar Polen, waar het hoofd van het Nationaal Sportcentrum is opgestapt. Aanleiding zijn de problemen rondom het Nationaal Stadion in Warschau. In dit stadion <coughs> pardon, wordt op 8 juni de openingswedstrijd gespeeld... van het Europees kampioenschap voetbal. Althans, dat zou moeten. Michiel Blommen van Blommestein in Polen, goedemorgen. Goedemorgen. Maar kan dat wel? Um, nou ja, dat is dus nog maar de vraag. Uh, sowieso, uh, de bouw heeft acht maanden straat opgelopen en er, er is nog steeds niet gevoetbald. Dit week zou dan eindelijk de inwijdingswedstrijd worden gespeeld om de Supercup tussen Legia Warschau en Wiesbaden-Krakau. Maar die is afgelast. Uh, vooral de politie weigert hem een veiligheidscertificaat uh, af te geven. Ja, wat is er precies mis met het stadion dan? Uh, lang is gebakken leid over dat de politie hekken geplaatst wilde hebben voor deze wedstrijd. Het ging erover dat, uh, er dat deze wedstrijd een risicowedstrijd is. Uh, de supporters van beide clubs hebben een nogal slechte reputatie. Maar hekken gaan tegen de regelgeving in van UEFA. Dus daar ging het stadion niet mee akkoord. Vervolgens bleek ook nog eens dat het uh, communicatiesysteem van de politie binnen het stadion niet goed werk, uh, werkt. Agenten in, het in de parkeergarage kunnen niet met collega's op de tribune communiceren. Dus kan de veiligheid niet worden gegarandeerd. Met en andere woorden, constant... het is ook een soort van ruzie tussen de politie en de UEFA. De UEFA wil iets anders dan waar de politie dan een certificaat voor wil afgeven. Zijn die problemen nog op te lossen voor de zomer op tijd? Uh, dat is nog maar de vraag. Uh, constant duiken nieuwe kinderziektes op. Uh, in september had het stadion al in gebruik moeten worden genomen met de Interland Polen Duitsland... Maar toen kwam er een constructiefout aan een van de trappen. Aan. Dus dat gooit de routine op eten. Uh, lang was er binnen het stadion ook geen mobiel bereik, bijvoorbeeld. Dat moest zo worden Wordt opgelost, pardon. En ergens uh, tijdens de bouw bleek ook nog eens dat de ladders van de brandweerwagen. Uh, brandweer niet hoog genoeg waren om op de bovenste ring van het stadion te komen. Dus dat moesten ze ook oplossen. Juist, met andere woorden, er is nogal wat te doen daar. <kijst> en uh, 8 juni is die openingswedstrijd. Ja. Wat nou als het allemaal niet op tijd klaar is? Nou, de UEFA die wil eigenlijk dat er minstens twee grote wedstrijden worden gespeeld voordat die openingswedstrijd uh, op 8 juni plaatsvindt. Ja, om het stadion uh, te testen. Ja, precies, om het stadion te testen. Uh, nou, de tijd begint te dringen. 29 februari staat de oefening in het land Polen-Portugal gepland. Dus dan moet het allemaal in orde zijn. Eén ja. uh, lichtpuntje in deze is dat, tenminste, dat, dat zeggen de, de uh, woordvoerders van het stadion, dat. Uh, in het land het algemeen niet worden gezien als risicowedstrijden. Dus dan zijn die extra eisen van de politie, zouden in principe niet meer uh, moeten gelden en zou het allemaal in orde moeten zijn. Ja, dat is maar net uh, afhankelijk ook van welke clubs ze straks bij dat, althans welke landen het bij dat EK tegenover elkaar staan zou ik zeggen. Zeg tot slot, er is ja. ook nog uh, sprake van een rechtszaak van een familie die ja. de grond onder het stadion in bezit had voor de Tweede Wereldoorlog. Uh, dat, is, uh, dat is een stippend proces. Uh, er is wat onduidelijkheid op de grond onder dat stadion. Een familie klinkt dat uh, het terrein van hen is afgepakt tijdens de Tweede Wereldoorlog. En ze eisen nu natuurlijk met het EK 2012 in, in het uh, in vooruitzicht genoegdoening. Ze, ze zouden een miljard slot hier eisen. Dat is 250 miljoen euro omgerekend. En ze dreigen nu ook met een rechtszaak tijdens Euro 2012. Dus dat kunnen de Polen eigenlijk of zijn. Juist. Goed, nou, uh, de hoop gedoe daar dus nog... voordat uh, het Europees Kampioenschap voetbal van start kan gaan... bij de openingswedstrijd daar op 8 juni in Warschau. Problemen met het stadion? Houd ons op de hoogte. Michiel van Blommestijn daarvan uit Polen. Dankjewel voor dit moment. Straks, dames en heren, meer reacties op de nieuwste Centraal Bureau... voor de Statistiekcijfers. We zitten officieel in een recessie met een krimp in het vierde kwartaal... van 0,7 procent. En kinderen van alleenstaande moeders die in de gevangenis zitten... worden vaak aan hun lot overgelaten. Zometeen bij de Cairo. Tot zo. Vind jij het slecht voor de gemeente Schiedam dat je oud-burgemeester de Patje wordt wordt gewonnen? Prem Radagensjoen ja, op weg naar het nieuws. Hij staat natuurlijk niet te juichen, want het is triest wat er gebeurd is. Op zoek naar de bron. Jullie doen niet aan populisme, jullie doen alleen aan inhoud, De wereld op uw stoep. Er zijn hier zoveel dingen die nu spelen en daar wil ik het eigenlijk liever over hebben. Straks van half elf tot elf. Omdat u kunt ervaren dat onze problemen ook mondiale problemen zijn. It's Time! Radio 1. Het nieuws.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 Meer weten? Kijk op abn Dit is Radio 1.